spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer presenteert het rapport over de kinderopvang toeslagen affaire. De slachtoffers, tienduizenden ouders, raakten hun toeslag kwijt... omdat ze door de Belastingdienst als fraudeur waren aangemerkt werden vorige maand al ministers over verhoord en premier Rutte. En het zal een snoeihard rapport zijn, vertelt verslaggever Robolsius. Toen het probleem duidelijk werd voor de volle omvang... toen, ja, toen werd er traag aan een oplossing gewerkt. En voor heel veel ouders is die oplossing er nog steeds niet. Dit rapport heeft als doel een reconstructie te maken. Er zijn geen aanbevelingen of conclusies. Maar het moet wel duidelijk worden wie wat op welk moment wist... en waarom er de problemen nog niet opgelost zijn. Want tot nu toe zijn pas 500 van er naar schatting 22.000 gedupeerden geholpen... De Franse president Macron heeft corona. Hij gaat zeven dagen thuis in quarantaine en doet vanaf daar zijn werk. Het is niet bekend waar Macron het virus heeft opgelopen. Duizenden mbo'ers gaan helpen in de stembureaus bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Normaal zitten daar vooral oudere vrijwilligers, maar daarvan blijven er door corona veel thuis. Bovendien blijven de stembureaus langer open, dus er zijn ook meer mensen nodig. En een paar Amsterdamse clubs willen in januari toch weer open. Ze willen een experiment gaan doen met sneltesten. Het idee is om je over te ergens in de stad te laten testen en dan kun je s'avonds bij de ingang met een app aantonen dat je geen corona hebt. De clubs snakken ernaar om weer te beginnen. Ik denk dat het vooral de redding is van een heel Amsterdamse, uh, een grote groep Amsterdamse jeugd. Dat, dat, dat, die, dat wordt nu zwaar onderschat. En voor, ja, ik denk voor een heleboel clubs is het ook een redding. Er komt weer geld binnen. Je hebt weer mensen aan het werk die normaal uh, dat gewend zijn en uh, nu thuis zitten. Toch is het nog lang niet zover. De gemeente Amsterdam en de GGD moeten het experiment goedkeuren. Het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plekken droog en is ook de zon af en toe te zien. Het is een graad of tien. Morgen ook droog en af en toe zon. Het blijft zacht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file aan de zuidkant van Amsterdam. Op de A10, de Ring Zuid, rijdt het langzaam tussen de knooppunten Amstel en de Nieuwe Meer. Het komt door een spoedreparatie aan de weg. De rechterrijstrook is dicht en je hebt 5 minuten vertraging. Op de A9, van Diemen naar Alkmaar, rijdt het langzaam tussen Oudekerk aan de Amstel en Aalsmeer. Daar heb je ook 5 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel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 Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu ZFM. De Robeze. ...om bij Weer een Uur... ...ZM dromenzee. Leuk dat je er bent. En Piet is er ook nog steeds. Ja, dank je. Leuk dat jij er bent. Ja, ja, we dachten, we knopen er gewoon nog een uurtje aan vast. Heb jij nog een nieuwtje... ...waar je het met ons over wil hebben? Nou, ik lees nu net dat het uh, tien jaar geleden is... ...dat we nog eens een keer een goede sneeuwstorm hadden. Eh... Uh, en tien jaar was blijkbaar, was het meus. Ik kan me nog heel vaagjes herinneren... Dat je, dat je nauwelijks de brugjes of de grachten over kon in Amsterdam. Ja, ik zie ook... Uh, je hebt ook een, een foto tevoorschijn getoond van mensen die inderdaad glibberend en glijdend... Door, door allerlei uh, nauwe straatjes en brugjes aan het uh, doen zijn. Ja, ik, ik, ik vind die lockdown alles goed en wel. Ik hoop dat de corona snel voorbij is. En het, het, moet, het, hè? het moet nou helemaal even nu met z'n allen... Maar ik wil eigenlijk dan wel een beetje een echte winter erbij. Dan vind ik het wel weer leuk. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja, ik vond het ook wel lekker hoor. Vorige week was het, was het, was het koud en zo. En dacht, nou misschien, misschien. Ja, maar net niet koud genoeg. Het was koud en nat. Ja, ja dat is zo. Dat ja, vind ik mee. We kijken hier uh, vanaf de studio in de Tolweg kijken we uit over, uh, over het Duin. En uh, ja, dit is ook altijd zo'n favoriete sleeplek voor iedereen. Dus als het ook maar een beetje uh, sneeuw ligt, dan, dan gaat iedereen deze heuvel af. Maar. Wat mensen ook soms dan wel eens vergeten... is dat het ook de favoriete honden uitlaat in de zomer. <laughs> dus je moet vooral op je slee blijven zitten. Dat is vooral het devies. Ah, oh, sleeën. Mag dat nog op onze leeftijd? Ik zeker, vind het wel, eigenlijk. Zeker, he? zeker. Ja, ik heb een uh, supersonische uh, Bobslee voor, voor mijn dochter gekocht. Uh, met uh, als uh, excuus dat, uh, dat zij dat gewoon heel leuk vindt. Ja, <laughs> precies. Ja, nee, maar dat is uh, prima. Maar ziet het er een beetje naar uit dat het kouder wordt de komende dagen, of niet? Nee, helemaal niet zelfs. Het blijft uh, echt zo lekker tussen de 7 en 9 graden. Hmm. Nauwelijks neerslag, maar als het een beetje een zonnetje is... vind ik het ook wel een lekkere winter, hoor. Maar misschien kunnen we nog uitvinden of, uh, of die snow World en dat soort dingen... dat zal waarschijnlijk ook allemaal dicht zijn... maar misschien kunnen we dat nog uitzoeken of dat wel kan. Oeh, dat is een goeie. En dan, voor, en dan niet skiën, maar gewoon voor een sleemiddag. middag. middagje sneeuw in Velsen? Ja, nou, dat uh, moet toch kunnen. Daar kan je mij voor wakker maken, hoor. Precies. Hé, hey, laten we nog steeds uh, binnenkomen, je, je favoriete uh, kerstplaten... want uh, we draaien ze allemaal en helemaal. Maar nu even Jack maar en Pommelin. Nu wij niet meer praten. niet meer praten. En ik denk dat deze plaat geen enkele keer is aangekondigd zonder erbij te vertellen dat Jack Reesma een hele grote talentshow heeft gewonnen. Namelijk X-Factor in 2010. Dus ik doe daar ook weer lekker mee. Maar wat niet heel veel mensen weten tenminste, daar ga ik eigenlijk een beetje van uit is dat voordat hij aan die talentenshow meedeed, Jack Reesma dit deed. ain't it? dus niet de Wizard of Oz geschreven. Nee, dit was de Hermes House Band. Want uh, daar is hij ook jarenlang de frontman van geweest. En, uh, nou, Nu hebben mensen misschien van, had jij even die hele plaat uitgedraaid. Maar goed. Ja, oh! Ik, ik zet je even aan. Ja, ik uh, vond het ook wel een lekker plaatje. Ah, dat was uh, uh, mij wel helemaal gekund. Die gemaakt. had het helemaal gekund. Maar goed, dat doen we natuurlijk alleen met kerstplaten. De rest gaat er gewoon naar 30 seconden uit. <laughs> dus, uh, laten we eens even gaan kijken. Wat er allemaal nog is binnengekomen? Eh... Um. Ja, we hebben er weer eentje. Er uh, komt weer een kerstplaatje aan. Komt ie? Kerst op je radio, op je radio. radio, radio. met CFM. Hele fijne dagen. Free tops glisten and children listen. Deze werd uh, aangevraagd door Edzard. Als het tijd is voor een sjaal, dan is het ook okay. kijk. Voor kerstmuziek. Wij weten ook niet waar het op staat. Maar goed. Hey, uh... <lacht> we gaan even kijken uh, wat we nog meer hebben. Dus laat ze binnenkomen. Stuur het via een appje. Je kunt proberen te bellen. Dat is uh, 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. 93 zeker die en uh, uh, laat je even je kerstplaten binnenkomen en uh, nou, om je niet helemaal uh, te sky radio doen we ook af en toe even een ander plaatje ertussendoor. het ritme, ritme. van ZFM moet u het wel doen ritme. zoekjes. En dit is een vraag voor de originele. Van uh, Roos uit Zandpoort. En uh, zij wil heel graag band-aaten horen. Er zijn gewoon ook inmiddels vijf versies van gemaakt. Maar we gaan even naar de allereerste luisteren uit, uh, uit mijn hoofd, 1984. It's Christmas time I'm gonna Do they know it's Christmas time? Dat is jouw favoriet Piet? Ja, oh, wat een vreselijk... Oh, vreselijk. daar komt hij gewoon nog een keer. Oh ja, nog, nog een ja, keer. Hij staat altijd, dat is wat leuk. We, we, om, normaal hebben we, dit, uh, hebben we dit programma altijd tot in de puntjes geproduceerd. Uh, maar nu doen we uh, twee uur, extra uren. En uh, nu uh, draaien draai dus, ja, draai we dus alles vanuit de kast. En dat is ook letterlijk, want ik heb hier een, twee houten bakken met minidiscjes. Nou, voor de jonge uh, luisteraars, dat zijn... De jonge, als mensen onder de veertig, hè? Ja, <laughs> dat zeg ik de jonge luisteraars. Ja, minidiscjes zijn uh, eigenlijk... Uh, ja, wat zijn het? Het zijn eigenlijk een kleine harde schijfjes die je mee kunt nemen. En daar kunnen dan 22 liedjes op. Nou, wat, dat was eigenlijk de voorloper voor de iPod. Toen de iPod kwam, was de minidisc wel redelijk klaar. Ja. Maar goed. Hey, want, uh, het is natuurlijk ook een beetje de tijd weer voor de lijstjes. Uh -huh. Ja, zo einde jaar heb jij een uh, nummer waarvan je denkt... dit was wel het nummer van 2020. Daar uh, overval ik je een beetje Ja, daar overval je me een beetje mee. Daar ga ik even over nadenken. Wat ik wel weet is uh, wat het nummer was van 1998. <laughs> Oeh, dan moet ik er even nadenken. Mm, Komt-ie. Brian Adams, where When You're Gone. Het Mel C, denk ik. Ik denk ook C. De Sporty Spice. Ja, uh, we kregen net een aanvraagje. Santa Claus is Coming to Town. Van Bruce Springsteen. Dat hebben we net in het vorige uur gedraaid. Maar laat ik er nou net een lekkere jazz versie van hebben gevonden. <laughs> Heerlijk. Hey, ik heb er even over nagedacht, Piet. Uh, en ik kwam eigenlijk op uh, twee nummers voor dit jaar. Oké. Okay. Dus we gaan ze allebei helemaal draaien. Mijn uh, favoriete twee nummers. En het zijn allebei wel redelijk uh, hippie para vrolijke platen. Hè? Zoals je van me gewend bent. Um, wat is jouw favoriete plaat trouwens? Voordat ik die van mij de twee ga inzetten. Ja, het is misschien een beetje onorigineel. Maar ik vind de Blinding Lines van de weekend wel echt een knijter ja. van dit jaar. Het was volgens mij ook uh, op Spotify ook de meest gedraaide plaat van dit jaar. Dat snap ik wel hoor. Ja. Nou, ik, uh, Dit was hem van mij. Head and Heart. Ik word echt heel vrolijk, ja. Van. Denk ik ook. Oh my god, oh my god, when I see you, I But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. feeling feel about us.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 So I'm gonna go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 Push me, bring this! En de Vintage Futures. It's Christmas. Lekkere plaats, zonder sleebellen. Dat is ook best wel knap in deze, in deze kersttijd. Hé, hey, um, er uh, is een ding... en ik hoop dat dat eigenlijk het woord van, uh, van uh, 2021 gaat worden. Namelijk schoonwandelen. Heb jij enig idee wat dat is? Nee, zeg maar helemaal niets. Nou, schoonwandelen... dat gaat er dus om dat je gewoon... Naar buiten gaat en dan uh, met een plastic zak en eigenlijk alle meuk die je ziet, alle plasticjes, alle wikkels, alle, alles wat er niet hoort, zeg maar, meeneemt op je, op je wandeltocht. Dus, uh, en het leuke is dat het, uh, ja, iedereen is natuurlijk... Uh, dat wandelen was echt, voor, nou, voor mij ook, maar de ontdekking van 2020 voor heel veel mensen. Uh, om toch, uh, als ze de hele dag binnen achter hun scherm zaten... om toch eventjes wat, uh, wat frisse lucht te krijgen. En uh, nou, dit schoonwandelen, dat is nu razend populair. Dus er worden in, in Haarlem worden er al gratis opruimsets uh, uitgedeeld... zodat uh, mensen daar de stad een beetje kunnen uh, schoonmaken. En dat zou in uh, Zandvoort ook niet gek zijn, hoor. Weet je... Oeh, ja... In, uh, in Rwanda is het elke laatste zaterdag van de maand. Moet iedereen met z'n allen de buurt, zijn of haar buurt schoonmaken? Hm. De president doet zelf mee. Oké. Okay. Vond ik ook dat mooi. Maar dit is ook een mooi initiatief. Ja, dat is heel goed. En dan, uh, dan we praten we het nu weer volledig doorheen. Want uh, over het schoonmaken van de straat, daar past natuurlijk maar één plaat bij. Namelijk Randy Crawford, Streetline. Line. Randy Crawford, Streetlife. Laten we er even een kerstmuziekje nog onder zetten. Ja, daar is hij. Heerlijk. Het is wel mooi hoor. Ik bedoel, um, het leuke is natuurlijk als je normaal zegt van tegen mensen... wat voor platen wil je horen, dan krijg je echt van alles en nog wat. Maar als je kerstplaten aanvraagt, nou, dan zijn het er ongeveer een stuk of vijftien. Yeah. Ja. En we zijn een heel eind in vier uur. Ja, daarom mag het voor mij ook wel niet... Uh, niet uh, Why can't it be Christmas all the time? Draai die daar straks? <laughs> nou, het hoeft voor mij ook weer niet. Maar muziek is te, er is te veel goede muziek om het alleen maar kerst te laten zien. Ja, zijn. dat is wel waar. Dat is wel waar. Hey, en, uh, ja, en, en je hebt natuurlijk heel veel uh, muzikanten... Die fantastische, die fantastische originele muziek maken. En dat is ook uh, wat je bijvoorbeeld vanavond weer hoort... bij, uh, bij Jaap Koper in Alternative FM. Waar hij bij heel veel artiesten uit Nederland... en, en ook wel omstreken... maar voornamelijk Nederlandse uh, artiesten... die echt de prachtigste dingen maken... En waar hij een heel mooi podium aan biedt. Maar um, uh, dus dat is zeker de moeite waard om te luisteren. vanavond tussen 8 en 10 hier op ZFM. Uh, maar ik ben persoonlijk ook nog een keer fan van uh, bands die van die mashups maken. Of gewoon covers. van uh, covers of weet ik wat. En je hebt, een, je hebt een paar bands. Je hebt bijvoorbeeld die Scary Pockets. Nou, die, die brengen echt fantastische covers uit. Dat is echt heel erg leuk om, uh, om een keer op te zoeken zelf op, uh, op Spotify of YouTube. En ik zal het ook af en toe wel eens draaien. En je hebt ook een andere band. En die heette Pampelmooza. En die, uh, uh, nou ja, de, de video's zijn altijd hetzelfde. Want er zit altijd iemand heel moeilijk achter een piano. En die het fantastisch vindt. En de meest leuke nummers schrijft. Maar zij maken ook hele geestige uh, mashups. En we gaan er even luisteren naar eentje. Um, dat is namelijk een hele mooie mashup tussen Sweet Dreams en The White Stripes. Turn this down quick if, if you don't like this it could be a medley of a uh, boom, boom, boom boom boom boom boom Oh my god! <laughs> young, uh, oh yeah. Boom, boom, boom. heel blij van. Ze hebben echt nog veel meer te gekke matchups met uh, The Weeknd en Michael Jackson en nou ga maar eens even kijken op, uh, op YouTube. Hey, de vier uur zitten er bijna op en uh, er zijn al mensen die een brievenbus in deze studio aan het maken zijn om geld naar binnen te gooien omdat ze denken dat we hier ons uh, altijd blijven opsluiten maar uh, we stoppen er dan toch echt zo mee. Um, hoe vond je het? Oeh, ik uh, kan niet wachten om nog een keer terug te komen. Te nou, dat, dat doen we dan gewoon, want uh, met uh, kerstavond 24 december zijn we daar ook gewoon weer. Maar kerstavond zijn we dan kerstochtend. Nee, dat is dus niet kerstochtend. Goed, volgende week donderdag zijn we er dus tussen 10 en 12. En dan zal uh, uh, Pieter weer zijn. En dan uh, doen we misschien wel weer gewoon live de muziek samenstellen. Want dat is eigenlijk net zo leuk. Um, even denken, moeten we nog wat mededelen aan de mensen? Nou, heb je nog een fijne afsluiter in gedachten voor dit uur? Nee, ik heb uh, nu uh, acht minuten aan muziek die we in uh, zeven minuten dertien moeten gaan proppen. Dus uh, we gaan kijken hoe dat gebeurt. Oeh, spannend. Ja, hey, heel en, uh, erg. Vergeet niet wat de directeur van Schiphol vandaag gezegd heeft. Niet vliegen. Ah ja, dat is natuurlijk altijd een goede tip. Want hier zit je natuurlijk dicht bij het vuur. Ja. Ja. Het is wel echt kafka inception. in nou, dat is, het is een beetje gek. <lacht> maar uh, nou, op zich vind ik het wel heel positief dat uh, zelfs de directeur... Die daarmee zijn eigen business redt. Wel zegt van: jongens, het moet nu wel een keer opletten. Want mensen moeten even hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar misschien kunnen die bedrijven hierdoor ook een beetje mee helpen. Hé, hey, uh, ik ga het even proberen. Acht minuten muziek in 6 minuten 39 draaien. We gaan kijken. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Thanks, Piet, voor je komst. Jij ja, ja, bedankt. En we horen jullie volgende week. Doei. a rhyme of your lip, waking up the rock, keep, keep up, up. Oh. why you mad, fix your face, ain't my fault they all be jacked, keep up, uh, Players on only, come on, put your things up to the moon,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 Luisteren, en ik hoor je volgende week. Tot dan! GFM wenst u allemaal fijne dagen en een voet.